Zes uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In de Canadese stad Quebec zijn tot nu toe tien mensen overleden aan een legionella-besmetting. De bron van de besmetting waren waarschijnlijk de koelsystemen van twee gebouwen in het oude stadcentrum. Via ventilatiekanalen zouden de bacteriën zich over de stad hebben verspreid. Begin vorige maand melden zich de eerste zieken.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 De liedjeschrijver Hal David is overleden. Hij was samen met componist Burt Bekarak de maker van wereldhits... als Raindrops Keep Fallin' on My Head en Close to You. Voor Raindrops kregen ze een Oscar. Veel nummers van David en Bekarak werden gezongen... door grootheden als The Carpenters en Tom Jones. Hal David was 91 jaar. In Cambodja is een van de oprichters van The Pirate Bay opgepakt. Het is een zweet van 27 Internetgebruikers kunnen via links op de Pirate Bay muziek, films en software downloaden en daarbij worden vaak auteursrechten geschonden. De Zweed werd in 2009 in eigen land veroordeeld en ging hiertegen in beroep. Maar hij wachtte de uitspraak niet af en vertrok naar Cambodja. In New York heeft de Belgische tennister Kim Kleisters haar carrière beëindigd. Op de US Open werd ze in het gemengd dubbel uitgeschakeld. En eerder in het toernooi was ze al uitgeschakeld in het enkelspel en vrouwendubbel. Een paar maanden geleden had Kleisters gezegd dat New York haar laatste grote toernooi zou worden. Het weer, vandaag wolkenvelden, maar vooral in het zuidoosten ook zonnige perioden. En op de meeste plaatsen blijft het droog. De middagtemperatuur ligt rond 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. 4-7. Het druk. Goedemorgen, het is uh, drie minuten over zes. Je luistert naar 4-7. En dit is het aller, aller, allerlaatste uur dat wordt gemaakt... door de university-lichting van dit seizoen, 2012. En dan die liep van januari tot en met augustus. Uh, en in dat uh, jaar zitten wieken... Nathalie en René, goedemorgen jongens. Goedemorgen. We zijn al de hele tijd aan het praten. Als een soort van angels. Goedemorgen. <laughs> We gaan zo meteen verder praten over wat jullie minder leuk vonden aan elkaar. Kort blokje hoor, niet te lang. Komt helemaal goed. En wat ik zelf altijd heel interessant vind is wat jullie nog willen, ook in de toekomst. En ambities. En of het ook allemaal was, University, zoals jullie dachten dat het zou zijn. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Dat soort dingen allemaal, maar dat komt helemaal goed. Uh, eerst gaan we praten met Ferdinand en we gaan praten over voetbal... want we hebben alles geschrapt in dit programma, behalve Ferdinand. Goedemorgen, oh, Ferdinand. Ferdinand. Goedemorgen Luc met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 2 september 2012 weer een week die we achter ons lieten. De week van het debat op weg naar 12 september toen waar met name Mark Rutte werd bestempeld als leugenaar en onbetrouwbaar. De week waar Sean van der Brom met het Belgische anderleg de Champions League binnenstapte... De week waar vijf Nederlandse clubs actief waren op het Europese podium, betreft de Europa League. Twee gingen door, drie haakten af. Het was de week van de loting van de Champions League, waar de AFC Ajax in een zware pool terecht kwam. Het was de week van de ontwikkelingen op de transfermarkt, met onder andere Avellino, naar Schalke, Nigel de Jong naar de Rosseneri van de Vaart, terug bij de Hamburger Spielverein. En Theo Jansen is weer thuis in Arnhem, de week waar bondscoach van Gaal vier bekende namen buiten zijn selectie hield. Met betrekking tot de aanloop van het WK 2014. En Luc, het was de week waar voorman van de Staai veel stof deed opwaaien met betrekking tot uitspraken over de abortus. We gaan over tot de orde van de dag. En die orde van de dag is voor ons, Ferdinand, dat uh, uh, Wieke, Nathalie en René ermee opbouwen. Of in ieder geval, uh, Wieke gaat nog heel veel doen, maar da daarover later meer. Heb jij uh, een beetje goede herinneringen aan, uh, aan de ladies? Want uh, die moesten jou toch elke keer weer bellen uit je bed? Nou, ik heb zo net een van je collega's gesproken. Het is jammer dat de dames nou dus, uh, ja, dit programma gaan verlaten. Ik gaf het zo net mee. Ik ken ze alleen van stem. Ik maakte nog een geintje. Ja, wat, jullie van wat vinden jullie van Ferdinand? We kennen elkaar alleen maar van een stem. Maar ja, ik heb de programma's gevolgd van jullie met de dames. Hoe ze het hebben gedaan. Wat ze moesten doen. Ze hebben het allemaal goed gedaan. Het was voortreffelijk. En altijd correct op tijd bellen. Kortom, wat ze ook mogen gaan doen. Ik wens ze een... Hele goede tijd. Het was aangenaam dat ik elke zondagmorgen heel vroeg al werd gebeld door een van deze dames. Het gaat jullie goed. Dankjewel. We gaan heel even kort praten over voetbal, Ferdinand. Want het was me het weekje wel, zeg. Potverdorie. Allemaal wedstrijden. Hoe heet dat? Schalke? Nee, niet Schalke. Chelsea die verloor. Transferperiodes. Dit was wel echt een heftige week in voetballand, hè? Het is een hele heftige week in het voetballand. Heel kort alles samengevat met betrekking tot die transfermarkt. Oh ja, ik noemde dan nog geen Babel en Van de Wiel. Babel is terug in Bokum. Van, uh, Van de Wiel, dat waren de laatste ontwikkelingen rond Paris Saint-Germain. Maar goed, er is een hoop gebeurd met, ja, ik noemde het al, Laaien, Nigel de Jong van de Vaart, Theo Jansen. Kortom, we gaan het allemaal gaan zien, Luc. En er is heel veel gebeurd, ook met betrekking tot het Nederlands elftal, maar daar kom ik straks even op terug. Wat de competitie hier betreft, binnen de landsgrenzen, vrijdagavond al, Groningen die in de residentie er met de knikkers van doorgaat, het werd... 01. Wat gisteravond uh, de Roda Juliana combinatie tegen Willem 2-3-0. Herakles ging op bezoek in Waalwijk trof daar de Rooms-katholieke combinatie. Het werd 1-1. Pek nek. Dat werd 0-4. En een nak in het Ragverlegstadion in Breda kreeg FC Utrecht op bezoek Luc en het werd 1-1. En vanmiddag staat er nog wat op het programma. Heel vroeg al om half één. Vitas treft daar Feyenoord in het Gelredome. Jouw club Twente, die het trouwens voortreffelijk heeft gedaan in de uh, Europa League. Mm -hmm. Die krijgt uh, de fanloze voetbalvereniging op bezoek. We hebben de Philips Sportverein in de Lifstad tegen... Gertjan Verbeek en de zene AZ en dan komt hij in het Abelensra Stadion het geplaagde Herrofeen van San Marco. Daar komt Frank de Boer op bezoek. Het wordt moeilijk voor San Marco Herrofeen Ajax. Ferdinand, hoe is het eigenlijk met de vrouwen Ajax vrouwen spelen die ook nog? <laughs> um, ik heb uh, begrepen, of tenminste echt het vrouwenvoetbal uh, volg ik niet... maar het is zo uh, in feite losgekomen hier van de grond... met betrekking tot het buitenland. Kijk maar naar Duitsland, en Engeland en nog meer landen... en ook op hele grote toernooien. Echt het vrouwenvoetbal volg ik. Ik kijk wel naar wedstrijden, hoor. Maar ik heb begrepen dat de vrouwen van Ajax het, het, het, het goed doen. Ik ben ook blij dat het uh, los is gekomen van de grond. Er zijn critici uh, die beweren van... ja, het is niets, het hoeft niet en noem maar op. Uh, jullie snappen wel wie ik bedoel. Maar goed, het hoort erbij... Het moet kunnen, het, het, het, het kan, het, het is uh, nogmaals van de uh, grond losgekomen... en het is toch mooi dat het in, ook in Nederland kan qua no. competitie. Ja, en dat het ook op internationaal uh, niveau uh, ja, keert dus aan is Ja, natuurlijk ook een beetje een, een beetje een hoog niveau ook is inderdaad. Dat is zeker goed. Hé, hey, Ferdinand, de, het zelf al. Louis van Gaal heeft vier, vijf mensen uit de selectie gehaald... Die, uh, ja, die in zijn ogen gewoon niet fit genoeg waren. Dat heeft hij eigenlijk gezegd. Hè? En daar zaten toch grote sterren bij, van de vaat, van de wiel. vind je ervan? Um, ik denk dat Louis van Gaal een, een hele goede beslissing genomen heeft. We weten met z'n allen wat voor uh, taak hij nou op zijn schouders heeft. We weten waar Louis voor staat. Hij, Van Gaal, weet het als geen ander. Het wordt een hele belangrijke week. Hij heeft aangegeven dat die jongens in, de, in, in feite in de slotfase zaten... met betrekking tot een, een transfer naar een ander club toe. Er moest een hoop geregeld uh, worden. Het verhuizen, noem maar op, daar uh, heeft hij goed in gehandeld. Hij, ik blijf het zeggen, hij heeft nog genoeg materiaal. Alleen Luc... Uh, deze week wordt heel erg belangrijk. Hij zal goed gevolgd worden door de media. Hij zal goed gevolgd worden door mensen die kritiek leveren. Ik was uh, wel uh, de afgelopen week, ik zal de namen niet noemen, maar jullie weten precies om wie dat gaat. Mensen die hem eerst ja, omhoog getild hebben en die hem met name de afgelopen vrijdag. Ik vond het heel erg hoor, Finaal de grond inboren. Mm -hmm. Dat ga ik op mijn manier niet doen, waarom zou ik het moeten doen? Ik vond het heel jammer hoor. Kijk, Louis staat voor het Nederlands elftal en laten we hopen dat Louis het goed doet. Maar als er mensen zijn in deze gemeenschap die deze man nu al helemaal met de grond gelijk maken, ik vind het een heel... Heel kwalijke zaak. Ik zal geen namen noemen, maar nogmaals, het is triest. Heel triest. Maar Louis heeft het materiaal. Louis moet deze week ja, zien te bewerkstelligen: zien ja, hoe ga ik het veld in, hoe ga ik die wedstrijd aan tegen de Turken? En ja, Luc, we komen weer met het verhaal uh, Klaas of van Persie. Tja. Klaas en van Persie, en dat zal deze week heel veel stof doen opwaaien, maar hij is de man die uiteindelijk de beslissing zal moeten nemen. We gaan het afwachten. Ferdinand, ik ga je erop slingeren, want uh, ik moet nog even verder praten met de dames. Die hebben nog 50 minuten en dan uh, houdt het uh, university avontuur op. Dus als je het niet erg vindt, dan uh, spreek ik je later weer. Absoluut, jongen. Ik uh, wens de dames nogmaals uh, een hele goede tijd toe, wat jullie Dankjewel, ook mogen gaan uh, doen. Ik uh, was blij dat ik even weer in de uitzending uh, er mocht zijn. Ik wens jullie met z'n allen een hele mooie zondag en tot de volgende weekdag. And poets and Sky on Fire hier op Radio 1. Je luistert naar zes. Het is de allerlaatste uitzending van de Feuten van BNN University. Mocht je net wakker zijn en net inschakelen, dan heb je een paar mooie verhalen gemist, maar niet getreurd. We gaan nog heel even kort terugblikken op de carrière van ja, de, de, de, de makers van, uh, van dit programma. eigenlijk Die trouwens nog lang niet voorbij is, want dat gaat nog door. Het is eigenlijk de start geweest van uh, de makers van uh, University. Uh, Wieke, jij had Sky and Fire uitgekozen. Waarom eigenlijk? Ik ben Nathalie. Maar oh, sorry, heeft... pardon. Ja, ik was even in de Dat Verder <laughs> het wel, ja. Nee, ja zeg. je had het zeggen. Ik zat hier te kijken naar het scherm. Ik zie Wieke staan die ja, de facties ja, zo draaien ja, ja. vandaag. Ja, ja. Nathalie, waarom wil je Sky and Fire horen? Uh, omdat dit een beetje het nummer is van de Sportzomer ja. Radio 1. En um, ik was vroeger als klein meisje al fan van... De... Langs de lijn en sport en radio. En dat luisterde ik altijd in bed en zo voordat ik ging slapen. Ja. En uh, deze zomer mocht ik een paar keer hier bij de sportzomer ook werken. En dat was heel leuk. En uh, als ik dit nummer hoor, dan denk ik daaraan. En je hebt uh, uh, een, een reportage gemaakt over dat je voetbalverslaggever werd. Mm -hmm. En je hebt een reportage gemaakt over uh, je natal liefde voor sport. Dus yeah. alle, uh, moet jij niet de sportverslaggeving inlaten? Uh, nou, daar denk ik wel af en toe wel eens over na. Ja. Ja? ja. Maar er zijn er maar geen vrouwen die dat doen. Nee, maar dat is juist uh, een gat in de markt dan. <laughs> ja, denk ik. Dat zie je een beetje meer als een uniek selling point. Ja. Okay. Nou, ja, eigenlijk ik ben ik natuurlijk ook wel een beetje onzeker over. Van, ja, er zijn alleen maar mannen. Maar ja, vrouwen dat is wel, wel dat shit, shit inderdaad. Ja, want mannen doen het alleen maar nu. Ja. Uh. Maar dat is met voetbal. Met, met andere sporten heb je natuurlijk ook wel vrouwen af en toe die iets doen. Ja, op de radio weet ik het eigenlijk niet langs de langste lijn of daar vrouwelijke verslaggevers zijn. Ja, en de ja. tennis. Ja, Marcel Mesker ja. doet het inderdaad. Ja, ja, ja. Maar ja. dan houdt het ook snel ja, op. Ja, het houdt wel snel op. Ja. Maar inderdaad, dat kan een uniek selling point zijn. Hm. Nou, we gaan even een peiling puntje aan, uh, aan Wat jullie minder leuk vonden aan elkaar de afgelopen uh, weken. Um, we beginnen bij, uh, bij René. René, wat vond jij uh, minder leuk aan... Uh, nou, laten we beginnen bij uh, Wieke. Wat ik minder leuk vond. Ja, we hebben al ja, een beetje aan gestoord hebben. Zal ik alles beginnen? Vind je dat makkelijk? Ja, vindt okay. ja, Vind dat makkelijk? Nou, ik, ja, of, of nee, niet. Nee, geen ja, het komt, het komt te gretig over zo. We hebben nog zes dagen. Ja. Ja. Nee, uh, wat ik uh, uh, uh, even kijken. Wat ik minder leuk vond. Moeilijke vraag, leuk. Jeetje Pieter. Ah, ik ik had er vast over nagedacht. Ja, nee, helemaal niet. Maar dat, oh. door de, ja, ik bedoel, je krijgt toch, je, je hebt toch collega's waar je gewoon, uh, ik bedoel, ik, zelfs, ik kan zelfs van mijn vrouw zou dingen kunnen opnoemen die, uh, die, ik minder leuk. vind ja Dat is helemaal niet, helemaal niet gek, toch? Nee, nee. Ik vind mezelf het allerleukste. Uh, uh, bij Wieken zou ik zeggen dat je, uh, uh, dat je uh, soms zo pittig bent... dat het heel erg overrompelend kan uh, zijn. Dat je echt denkt van, oké, okay, oké, okay, okay, dat, dat je... Uh, dus dat, dat, dat, uh, daar had ik, nou, had ik geen moeite meer. moest ik even aan wennen. Ook wel een hele goede eigenschap trouwens. En bij, uh, bij uh, Nathalie... Uh, zou ik, zo ja, zou ik misschien... Is die, is de, nou, verlegenheid klinkt, we hebben nu heel veel over verlegenheid. Klinkt ja. Het klinkt alsof jij heel ja, verlegen bent. Dat is niet waar, nee, inderdaad. Ja, nee, dat is helemaal niet waar. Dus dat, maar misschien is dat wel juist het hele punt... dat ik zo denk van, oké, okay, kom op Nathalie... Even, uh, uh, even, uh, even een schoudertje erbij of zo. Of een elleboog. Dan noem je dat elleboog erbij. Ofzo, dat je misschien meer naar voren drukt. Ja. Dat heb je nu wel gedaan door je reportage. Maar er waren gewoon met je reportage goed waren... Dus dat is gewoon uh, door maar je... Maar verder is het gewoon niet zo veel. Nee, helemaal niet. Maar dat is gewoon, ja, zeg maar, door je, door je talent kom je dan uh, ver. Maar als je nog even twee, uh, twee extra ellebogen erbij inzet... dan kom je denk ik nog verder. Zou mm -hmm. ik, dus dan, uh, dat, is, dat zou ik doen. En bij, uh, uh, bij René... Zou, vind je het ongemakkelijk? Nee, dat nee, je nee, je nee het maar zelfs. ik niet. Ik nee, vind het is wel het, leuk. is, is het een leukste blokje van het hele programma altijd. En bij René zou ik denken van... Uh, uh, dat je uh, misschien soms zou moeten denken... van, oké, okay, oké, okay, nu ga ik even... Uh, nu ga ik even drie seconden uh, luisteren of zo. Maar je, je bent best wel een bedweder soms. Klopt dat? Ja, toch klopt wel een beetje. En dan gooi je even je, je mening er nog even zo achteraan nog een keer. Zo. En dan... Uh, en dan uh, wat, wat jij dat <lacht> vindt. Ja. En dan... Uh, uh, uh, nou ja, dat is... Dus. Dat zijn, dat zijn mijn, maar echt de enige dingetjes ook zo. Maar zometeen ga ik allemaal leuke dingen schrijven. Oh yes! Oh, yes. Leuk. Dus dat komt ook nog. Nou jongens, nog morgen jullie. Oh ja, het was mijn vraag uh, al... wat ik van Wieke vond. Wat een ja. minder leuke punt van Wieke. Wieken um, uh, Wieke kan soms zo ontzettend springerig zijn op de redactie... dat ik af en toe dacht van, Wieke, oké, okay, nou drie keer ademhalen... en dan ben je ook nog steeds even leuk. Oké, okay, Wieke, over Nathalie. Over Natalie. ja. Yeah. Um, Um, het minst leuk. ik vond Nathalie soms een beetje um, emotioneel. Maar dat bedoel ik niet dat ze de hele dag zit te janken. Maar ze betrekt dingen wel snel op zichzelf, denk ik. Ik weet niet of dat zo is. En soms vindt ze het gewoon, denk ik, moeilijk als je kritiek krijgt. Of als ze gewoon heel moe is, dat er alles over elkaar heen valt. En dat ze druk is, dat ze dan een beetje emotioneel wordt. Ja. En ik heb dat niet, dus daar moest ik soms een beetje aan wennen. Oké. Okay. Nathalie, over René. Over René. En uh, wat ik net al zei, dat René af en toe echt... Uh... Een beetje grof in de bek is. Ja. Daar <laughs> ja, en ik het wel over. Ja. Wij moesten daar heel erg aan wennen. Omdat, ja. eh. Uh, uh, nou, ze komt uit Brabant. Ja. En, en ze boert af en toe. <laughs> de mooiste ja. quote ooit. Ik ga even inrekenen. Was. Hey jongens, ik geef het porselein van de potpissen. Ja. Nou, dat denk ik echt. even, ja. even ja. nog <laughs> Grappig. René, over uh, wie had je. Uh, over wieken dan, nee Denk ik. Ja, nee. Van ja, Oh, sorry. Ja, nou vanavond. Ehm. Um... Uh, uh, uh, ik denk dat ik het wel een beetje met Luc eens ben... dat ik soms een beetje gefrustreerd raak... dat ik dacht van, oké, okay, Nathalie, uh, dit is eigenlijk gewoon je kans... en je geeft het podium nu misschien voor anderen... terwijl jij eigenlijk het verdient om het podium te pakken nu. Dus even vechten, even zeggen van... hallo, ik ben heel erg goed en ik kan dit. Het lijkt nu een heel algemeen praatje, maar je mocht wel echt... Je mocht echt wel veel meer voor jezelf opkomen dan dat je eigenlijk hebt gedaan. Nathalie, over, wie, over wieken denk ik? Hè? Over wieken. Ja. Nou, ik, um, het enige wat ik had was inderdaad ook dat springerige en dat... Uh... Ja, dat aanwezige. <laughs> voor wat weken in het begin heb ik me daar wel een klein beetje aan geërgd. Dat heb ik ook tegen je gezegd. Dat je tegen iedereen op de redactie op een gegeven moment zei: Hoi, hoe gaat het? <laughs> ja. En dan ongeveer twintig <laughs> keer. Met <laughs> voor- en achternaam. Iets gewoon: Hoi, Koen, hoe gaat het? Nee, maar dat het? is in nee, hey, de nee, nee, nee, nee, nee, Hoe gaat nee, nee. het? Dat is gewoon mijn, dat vind ik, doe ik altijd, dat doe ik nog steeds. Yeah. Yeah. Ja, dat, ja, vind, dat ik vind, vind ik wel leuk. Ja, dat mag ook. Je dat mag ook wel Maar wat voor de ene ja, fan kan zijn, dat kan voor de andere gewoon denken: van dat vind ik gewoon juist hartstikke leuk. Heb je iedereen gehad, geloof ik? Ja. Jullie over mij nog iets te melden? Mag ook wel, ik kan er heel goed tegen. Ik hou er heel erg van. Ja? ja zeker. Kom ik vind het echt heel naar Oké, okay, Luc. Nee. Ik vond dat jij je af en toe wat meer mocht bemoeien met, uh, met Frank en Lieke. Ja. Nee. Ik vind Frank en Lieke zijn de, de, de, de mensen de begeleiders. die begeleiden van de University. Ik vind jou soms te lief. Dat je wel iets meer mag zeggen van jongens, dit was echt een kut uitzending. Je moet volgende keer echt serieus je best gaan doen. en ja, maar, maar echt goeie goeie meer gewoon echt een goede uitzending neerzetten. Het altijd goed. Nee, we hebben nee, net gehoord dat soms dus niet... echt een week met de pet naar gegooid ja, werd. Dan mag je dan ook echt zeggen: van jongens, kom op. Ja. ja, dat moet je dan gewoon zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dat vind ik ook. <laughs> goed. Nou, dat gezegd hebbende. Dus kan je nu nog iets terug zeggen over ons? Wat we wel goed hebben ja. gedaan. Ja, dat doen we zo. Zullen we het nu doen of wil je dat zo meteen? Of even blaadje. Na, blaadje, even, even na, een plaatje. Even een plaatje, Ja. Even een plaatje, Ja. ja, ja. Ik, vind dat, dat ik, zo. ik vind het altijd leuk om, uh, om, uh, om uh, <laughs> ook vervelende dingen over elkaar te zeggen. Vervelend, maar gewoon negatieve nee. dingen over elkaar ja. te zeggen. Ja. Goed. Goed. Omdat het gewoon onmogelijk is dat je je nooit een keertje stoort aan iemand. Dat kan gewoon niet. Dus ik heb, echt, ik heb wel eens met Frank, een van de begeleiders van de university, dat we echt gewoon die eerste week dat wij, ik bedoel jullie waren kapot, maar wij waren ook echt back af gewoon. omdat jullie zo aanwezig waren. Jullie waren echt de aanwezigste groep ooit. Wat echt wel, uh, nou uh, wel die ik heb meegemaakt. Ja, echt gewoon, gewoon echt, echt, gewoon mega druk. Maar irritant. En, uh, en dan, daarom zelfs, da daarom heb je zelfs uh, dat, uh, dat, dat, dat mensen denken dat Natalie verlegen is, want Natalie is helemaal niet verlegen. Nee. Alleen gewoon bij de omdat de rest echt gewoon zo aanwezig was. <laughs> dat je zegt ja. Ik bedoel, uh, uh, dus dat is wel wel... Uh... Waar wij soms echt de pen in de Nou, wel ja, want ja? Uh, nou, je er, zegt in, dat in dan is e ja, dat gebeurd? Want oh. in de eerste week maakten jullie knijtje veel lawaai aan de tafel, <laughs> vlak naast de baas. Echt gewoon de hele tijd... Echt gewoon... Waren je aan het vergaderen... Maar dan echt gewoon... Dat alleen de honderd bijna konden horen zo hoog. En, uh, en hard en zo. Dat, uh, en toen kwam Tessel, de baas... Echt wel naar... Zo, Jongens, oké... Okay, nu ja, moeten jullie waar. echt stil zijn gewoon. Want, <lacht> niemand kon weer werken. Ja. Die waren heel aanwezig soms. Oké. Oh, yeah. maar, maar, ja, nee, Maar daar, ik denk gewoon dat je, dat je nooit... Dat je niet in een, uh, uh, in een groep kunt werken... Zonder dat je, zonder dat je uh, dingen, denkt van... Oké, okay, ik zou dat anders doen. Maar dat is ook niet erg toch? Nee, nee. Dat vind ik niet erg. Ik vind het dat is wel goed. Dat, dat, dat, dat, dat. Goed. Uh, Wieke, jij hebt... Uh, de vaccines uitgekozen, waarom die? Ja, dus, uh, ik ga nu even de sfeer verpesten, is dat erg? Nee, ja, uh, nee, we hadden het net over slecht. dingen Oké, okay, we van hebben het niet aan, dus, alleen maar leuk gehad namelijk. In, uh, in mei is een vriendinnetje van mij overleden. Ja. En dat was wel natuurlijk verschrikkelijk en dat was allemaal heel erg. Alleen, wat dan wel weer positief was, dat het echt... Ik ging direct weer aan het werk, want ik hou er niet van om dan thuis te gaan zitten en zo. Daar hou ik niet van. Maar iedereen was zo lief en met name university. En dat is misschien een beetje melodramatisch dat ik dat nu aanstip... Maar dat was te gek. En dit plaatje was een plaatje waar zij heel graag naar luisterden. En ik heb nog wel iets leuks aan vast te plakken. Ik heb ook bij 3FM in de nacht gewerkt een paar maanden. Mm -hmm. En de vaccines maken altijd plaatjes die heel kort zijn. Dus als je dan een paar minuten kort komt vlak voor je uursluiter, gooi je deze er nog even in. Maar deze duurt vier minuten. Ja, dit is 4, 2. de enige, het is de langste. Maar het is wel de vetste vind ik dan wel weer. Maar okay. ze hebben ook plaatjes van twee minuten bijvoorbeeld. Yeah. Dus het heeft een beetje een positief en een negatief uh, okay. randje. De vaccines, all in white. The vaccines and all in white. Rens en René zijn twee vrienden en die houden wel van een blootje. Eigenlijk elke dag wel. Ze wonen in Os en daar wordt per 1 mei de bietpas ingevoerd. René vindt dat niet leuk, maar vindt het geen probleem om een pasje aan te schaffen. Maar Rens daarentegen baalt er enorm van en overweegt zelfs te stoppen met blowen. Lekker. Waar gaan we naartoe zo? Naar de koffieshop. Koffieshop. De beste wiet van vandaag. We kiezen natuurlijk even een lekkere uit. Dank je En zo heeft men een lekker jointje. In alle rust nog. Dat ook. Zonder gek. pas. Oh. 10 minuten geleden liepen wij nu de winkel in en liepen wij gewoon naar binnen zonder vingerafdruk, zonder pasje, zonder naam, zonder legitimatie, zonder niks. Niks dinget. En dadelijk, stempel op de kop. Uh -uh. Jij is bloot. Hoe vaak doen jullie dit? Dagelijks. Bloe? Dagelijks. Altijd muziekje erbij. Is hij goed? Een goed sterk draai, die jongen. Ja. <lacht> ja. Waarom ben je dan eigenlijk tegen de Wiepas, Rens? Tegen de Wiepas. Of nou ja, waarom uh, heb je zoiets van, nou, daar ga ik gewoon niet aan beginnen? Omdat je gewoon de stempel krijgt en aan die stempel heb ik gewoon echt een bloedhekel. daar, daar, daar, daar kan ik gewoon niet tegen. Ja, heb, je die, heb je jezelf die stempel niet al opgedrukt? Want je bent toch een blower? Je bent toch een smoker? Ik ben een smoker. Maar waarom zou ik dan in mijn portemonnee en een pasje mee moeten gaan rondlopen? Dat ik een smoker ben. Ja. Oké. Okay. Trek je portemonnee open, zit er ook een pasje van de Kronkel in Nijmegen. Ja. Wat is dat? Ook een koffieshop. Dat is een, coffeeshop. Dat is een coffeeshop. Het okay. komt dus eigenlijk op hetzelfde neer, als oh, spa je daarmee, maar dat komt op hetzelfde neer. Ja. dus Dat is eigenlijk jouw reden dat je zegt van ik wil die stempel niet, omdat de pasje erin op is. Ja, doen, maar dat is een pasje die, die wel voordelen heeft, maar dit pasje heeft geen voordelen. Dit pasje heeft alleen maar nadelen. Maar waarom ben jij de René, dan niet bang voor? Of nou ja, waarom heb jij daar meer scheid aan? Nou, ik, zie het, ik zie het nut niet om het daarvoor te laten liggen. Weet je, want ik, ik, ik zie het echt als een echt uh, lekker afsluiten van de dag. Maar jij gaat wel over vijf dagen een pasje halen? Ik denk het wel, maar niet hier in ons. Waar ga je dan halen? In Den Bosch. Maar uh, waarom ga jij wel dan een pasje halen? Ja, om, ik, ik vind het niet leuk, maar van de andere kant... het moet maar. Weet je, dan, dan maar zo. Als ze zeggen van er wordt verder niks mee gedaan en het uh, wordt niet aan de gemeente doorgespeeld... dan ga ik daarvan uit dat dat, uh, dat, dat zo is. En hoe denk jij erover, Rens? Nou, um, ja, ik vind het lastig. Ik ben echt nog heel erg in twijfel gewoon dat ik het ook nou wel... Ik, wat ik de zaak heb, ik ben best wel een overweging om dus te gaan stoppen omdat, omdat dat pasje er dus komt. Alleen ja, goed, ik weet van mezelf, ik ken ik mezelf ook alweer lang genoeg voor, dat ik gewoon weet dat ik over een tijdje waarschijnlijk toch wel een keer zin heb om weer eens in het weekend gewoon even lekker op een mooie gelegenheid even lekker een jointje te roken. Ja, en dan sta je er wel zonder pasje. En dan kan het ook niet meer. Want ja, wat is dus net ook in die brief ook gewoon staat, dat dus de inschrijving maar een bepaalde tijd geldig is. En van de ene kant zit ik dan mijn eigen ruiten in te gooien. Maar ja, van, van de andere kant heb ik ook principieel ook weer gewoon zoiets van ja, ik wil het gewoon niet. Omdat ik eigenlijk gewoon met elke haar op mijn een, een hoofd gewoon tegenaan schop tegen de hele pasje gewoon. Ja, maar het wordt, het, is... via, het wordt via nou een soort harddrugs. Want jij moet nou via via dan, als je geen pasje hebt, moet je eigenlijk iets gaan regelen. Ja, precies. Ik het, wil, het is het. geen harddrugs dan, maar het idee is hetzelfde, want ja, harddrugs kun je nergens halen. Dus moet je altijd via via ja. aan zien te komen. Ja. Weet je? En daar heb ik ook geen zin in. Want als jij dadelijk een pasje hebt, dan kan het dus ook gewoon goed zijn dat jij voor uh, de vriendengroep ja. kan fungeren als een soort dealer. Ja, niet kan. Dat zal. Dat zal wel moeten. Tenminste, voor Rens. Kijk, want ik, ik, ik, ik neem voor Rens graag mee. Alleen dat betekent wel dat ik ja, theoretisch gezien een dealer ben dan. Ja. Dus uh, ja, in basis ben je dan een dealer. Een dealer op Nederlandse bodem. Ja. Softdrugs. Ja. Dat ik dat ook nog mee heb mogen vallen. Ja, maken. inderdaad. <laughs> ah, tot wanneer kan ik me inschrijven? Tot 1 mei. En nee, nee. ah, dan hebben we nog een. Uh, heb je nog de tijd hoeveel? 12 dagen. 12 dagen ongeveer. En Rens, en jij? 12 dagen, alles of niets? Nee. Nee. Nee. nee. nee. nee, ik doe er niet aan. Nee. <lacht> vond je hem nou in? <lacht> Reportage van René gemaakt over de wietpas, want uh, ja, dat leeft natuurlijk in Brabant, hè? Ja. Toch, of niet? Ja. ja er waren vrienden van je, toch? Ja, dat, uh, de, René, de, mijn naamgenootje, die heeft uh, bij mij op de basisschool gezeten. En uh, Rens ken ik uh, al, al een hele lange tijd. Wat vonden je vrienden van dat jij je university deed? Lijp. Ja? Oh, <laughs> je wordt <kei> beroemd. <laughs> Kregen we, nee jongens, ik maak alleen maar radio, uh, gewoon redactie hoor. Yeah. Niet uh, presenteren. <laughs> maar ze vonden het wel leuk. Ja, dat vonden ze, ja. dat is wel leuk hoor, dat je vrienden dan helemaal, helemaal trots zijn op je. En, uh, oh, en hoe gaat het bij BNN? En, uh, <laughs> ja. Zien we ooit nog? <laughs> Zag je ooit toch? Zagen ze je ooit nog eigenlijk, of niet? Nou, nah, niet heel veel. Nee. nee. Dat is wel minder. Ja, zeker weten. Ja, Oké. Okay. En daarvoor uh, All in White van de Vaccines, uh, uh, speciaal voor een vriendin van, uh, van Wieke, die is overleden tijdens de university periode, had daar niks mee te maken, maar dat uh, <laughs> was een hele vervelende periode. Had je, had je wat aan university daarin of, of gewoon, ah, weet ik veel, aan, aan, aan Nathalie en René? Ja, ik ben daar een beetje raar in denk ik soms, want ik hou er niet van om daar thuis te gaan zitten en te gaan huilen of zo. Nee, nee je was echt een dag later alweer aan het ja, werk. Ja, dat vind ik veel lekkerder en dan ja? ik er niet aan te denken of zo denk ik dan, hoop ik. Dus ik vond het heerlijk om gewoon aan het werk te gaan en dat iedereen eindelijk gewoon normaal deed. Want als ik buiten het werk was, ging iedereen. Oh, gaat het wel? Want het was echt heel erg voor je en vet kut voor je. En op BNN zei het ook wel. Alleen na twee zinnen was het gewoon: ja, week. Super kut voor je. Nee. Echt heel erg. En als er iets is, kun je altijd naar ons toe komen. Maar ja, je bent er nu. Oh ja Sorry, maar 4-7 moet ook gemaakt worden. Dus neem nog maar een reep En dat vond ik heerlijk. Dus je vond het wel prettig om ja, was... weer wat anders te doen dan? Er zijn mensen die dat niet fijn maar ik vond het heerlijk. Ja, ik vond dat je wel snel ging werken. Ja, ik vond het wel lekker. Ik weet niet of het niet? goed is, maar het vond ik heerlijk. Ja, weet ik ook niet precies eigenlijk. Ja, ik heb geen idee hoe dat werkt. Ja, nou ja, goed. Nee, dat is goed zo. Ja, ja. Um, even kijken, laten we het hebben over de, over de positieve dingen die, uh, <laughs> die, we, uh, die, die jullie vonden van elkaar. Want dat is natuurlijk veel leuker om over te praten dan de negatieve dingen die we net nog even hebben behandeld. Uh, uh, wat, uh, oh wat. Nee, we nu, dat hebben we natuurlijk al gedaan, een rondje, zeg maar, van, dat jullie het van mm -hmm. elkaar vonden. Uh, wat vonden jullie uh, het leukst van BNN University? Dus zeg maar, overall gezien. Niet per se één specifiek ding, maar als je zou moeten denken: van oké, okay, dat vond ik. Dat had ik misschien niet verwacht, of had ik wel verwacht en is uitgekomen. Wat vond je dan het leukst? We beginnen bij uh, René, die ziet eruit alsof ze al iets van. Enig idee heeft. <lacht> oh nee, dat <laughs> is helemaal aan, niet. Maar. Um, wat ik totaal niet had verwacht is dat echt de kansen in principe voor het oprapen liggen. De Frank en Lieke zeiden in het begin van, oh, je moet je vooral laten zien en dan als je jezelf bewijst dan wie weet kun je een keer helpen bij Koen en Sander of bij Domin of bij Radio 1 bij BNN Today. En in het begin dan denk je van, oh ja, dat is allemaal, ik ben toch wel maar een feutje. Mm. En op een gegeven moment merk je dat dat ook gewoon waar is. Op een gegeven moment werd Wieke gevraagd voor uh, Saturday Night. Nathalie werd binnen een maand gevraagd om stage te lopen bij BNN Today. Dan zie je wel wat, wat, wat de mogelijkheden zijn en dat mensen je ook bij BNN ook vertrouwen. Dat vond ik, vond ik echt heel erg bizar en ook heel mooi. Heb je het idee dat je alles eruit hebt gehaald wat erin zat? Um... Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat, maar ik, uh, uiteindelijk ik ben echt fucking kritisch op mezelf. En uh, ik, ik had er, denk ik, nog meer uit kunnen halen. Oké. Okay. Nog meer. <laughs> ja, ja, wat dan? Um, nou, ik, ik, ik vind dat ik uh, soms wel steekjes heb laten liggen door... Uh, niet, uh, ik kwam soms niet genoeg voor, me, voor mezelf op, vond ik. Oké. Okay. En dan had ik echt meer moeten doen. Ik... Uh, ik weet niet, ik was misschien soms een beetje naïef van oh, de BNN, ziet wel wie ik ben en wat ik doe. En uh, dat, dat ik me wel aanbied om, uh, voor programma's om mee te helpen of mee te werken. En uh, nou ja, BNN blijft ook gewoon een bedrijf en je moet ook uiteindelijk een beetje netwerken. En ja. aan, aan je omgeving laten zien: hé, hey, hebben jullie gezien dat ik mezelf aan heb geboden aan, aan die omroep of, of, omroep of uh, aan dat programma, weet je wel. Hm. Ja, daar heb ik wel steken laten vallen, denk ik. Oké, okay, nou ja, dat kan ook niet anders. Je kunt niet alles goed hebben gedaan natuurlijk voor jezelf. Daar gaat het niet. <lacht> Nathalie? Nou, eigenlijk wel uh, een beetje ook wat René zegt. En jullie hadden net ook bij mijn negatieve kant, het is aanhalingstekens, dat ik uh, wat meer voor mezelf op moet komen. En daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Yeah. Dat ik af en toe daar misschien ook wel iets heb laten liggen. Dat Ik, uh, ik heb heel hard gewerkt, echt keihard gewerkt en alles ervoor opzij gezet. Wij allemaal trouwens. Um, en ik weet niet of iedereen dat wel um, door heeft gehad, hoeveel wij hiermee bezig zijn geweest. Mm -hmm. En dat ligt denk ik ook wel een beetje aan mij, aan mijzelf. Oké, okay, je had eigenlijk het idee gehad van, oh ja, ik had wel willen, willen weten dat iedereen weet hoe, hoe had ik ervoor werk, zeg maar. Ja. ja, ja. Dat je zelf meer laat gelden. Mm -hmm. Oké. Okay. Nieker? Oh sorry, nee, ja, ik zit even te luisteren. Dit hebben we inderdaad helemaal gelijk wat dat betreft. Die kansen liggen voor het oprapen wat dat betreft. Alleen ik was wat dat betreft wel een beetje de slet van de redactie. Want ik zei overal ja op. Want ik dacht, dan, dan lukt het of zo. Ja, maar dan... daarom moet jij zo meteen nog door naar 3FM ja, ja, eh, ja, tot precies, in de zo... middag. <laughs> uh, dus, ja. Ja, en volgende week weer. <laughs> ja. ja, en dat is wel. Maar ik vind het wel superleuk wat er allemaal te doen is. En ik vind het gewoon lekker zo... De sfeer op de... Ja, dat klinkt een beetje zweverig. Maar de sfeer op de redactie is zo relaxed. En alles ademt BNN of zo. Ja. Dus iedereen is zo lekker ambitieus met elkaar bezig. Maar ook wel gewoon aan het kutten. Want er wordt ook gewoon gefrisbied en gevoetbald op de redactie en gezongen. Alleen, ja, ik, dat verbaast me. Ik had gedacht dat het meer een bedrijf zou zijn wat dat betreft. maar het is gewoon... Een jeugdhonk waar je vanuit te kutten uiteindelijk. Wat wel heel te gek is. Oké, okay, denk even na over wat je wil over vijf jaar. Dat vind ik altijd een leuke vraag. Uh, doen we altijd even aan het einde. Waar, waar je wil zijn over vijf jaar. En uh, dus zeg maar echt de plek, locatie en, uh, en wat je dan wil doen en zo. Die nou, zijn allemaal nog heel erg kneijd jong. Dus dat kan nog best wel. Er uh, kunnen heel <laughs> veel plekken zijn. Um, en uh, wat, wat zijn jullie ambities? Want um, ik heb een beetje het idee dat uh, uh, uh, Natalie volgens mij wel reportages leuk vindt om te maken. En ook die kleine fritselmontages uh, en zo, van uh, met met wat je met, met de sport hebt gedaan. Ik niet of, klopt dat? Ja, dat ja, he, wel. ja. Is dat ook iets waar je dan in door wil? Uh, nou ja, <laughs> ik vind dat moeilijk. Want ik ben, ik, ik vind heel veel dingen leuk. Ja. Dus ik, ik kan nu voor mezelf niet één ding noemen waar ik later in door wil. Oké. Okay. Ben nog een beetje te vroeg om je yeah. vast te pinnen op één ding. Uh, yeah. Wat vond je niet leuk aan uh, gewoon qua aspect hè, want ik, ik heb bijvoorbeeld zelf bijvoorbeeld als ik zou moeten kiezen aan het aspect radio zou ik echt never nooit regie willen doen want dat vind ik echt kut. Dat uh, daar word ik <laughs> ook helemaal gestrest van. Wat wat, heb je, wat hebben jullie wat je, wat je gewoon minder wat je gewoon minder leuk vindt? Qua, <laughs> of wat je, wat je gewoon niet goed ligt of zo. Foxpopjes. Ja, foxpopjes opnemen. En foxpopjes. Foxpopjes mensen die dat niet weten is, is dus uh, <laughs> straatinterviews. Straat gewoon de man op straat interviewen en, en vragen. Ja, gewoon niet Klusjes. En Bridget is, uh, is oh, nee. op, op, op stap met een, uh, ja, met een, met een apparaat, uh, opnameapparaat. Maar foxpopjes is dus uh, <laughs> niet, uh, nee, echt nee. elke maloot, dat kan, dat is het niet. Wij maar het moesten er schema's voor maken. Ja. Ja. Wij Wie? moesten er echt schema's voor maken. Jij moet die week, jij moet maar waar, week. Waar, Wat is daar zo fame dan? Gewoon... Uh, ik heb Nathalie wel eens aan de lijn gehad. En toen uh, was het trouwens een welkom afwisseling. Want toen moest ik acht uur winkelen met... Uh, nou nou ja, lang verhaal. Maar uh, toen belde Nathalie wel eens op om te vertellen dat de microfoon er niet deed. En dat deed niet. En toen uh, had ik nog een appje doorgestuurd en zo. En dat was echt een kutmiddag. Uh, qua, ja, dat eh, was qua En uiteindelijk mensen. hebben we die ja. hele, hele, hele stelling niet eens gebruikt. Ja, uh, oh, yeah, oh. dat ook nog eens. Oh, maar je hebt wel. gewoon heel, veel, heel vaak mensen die daar niet aan mee willen werken. En als je dan... Uh, op je uh, za vrije zaterdagmiddag nog de stad in moet en uh, de eerste vijf mensen die je aanspreekt, die zeggen Nee, uh, BNN, <laughs> ja, ja, ja, ja. ga weg. En dan zakt de uh, de moed alweer in je schoenen. Maar moeten we daar niet gewoon wel op houden dan? Ja, jij wil nog meer Fox, ja, ja. Fox. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is kutwerk, laten we, dat is dus wel. Maar het is het superleuk, ik vind het echt superleuk om naar te luisteren. Dat is nou. wel wat het, het volk vindt. Ja, zeker. <laughs> of zo. Dat is wel leuk maar het om te is, horen, hè. Het hoeft ook niet altijd, vind ik. Want soms okay. voegt het helemaal niks toe wat het volk vindt. Oh, ik vind het echt heel gezellig. <laughs> ja, ik zo? vind het echt heel gezellig. En bovendien is het niet wat het volk vindt. Het is gewoon selectief wat ja, je gewoon precies. uitkiest, uiteindelijk. Nee, ja. Gewoon de leukste grappigste antwoorden, die ja. uh, hou je erin. Ja, ja, maar... ja, precies. Hebben jullie dat zo gedaan? Ja. Ik ja, heb het hele volk ondervraagd. <laughs> ja, ja, alles. Ja. ja, wat het volk dat vindt. Je ja, vandaar ik dat jij er zo lang over deed. Ja, precies. Nee, maar ik vond het altijd wel leuk. Het is wel leuk om naar te luisteren. Ja, jij vond het wel leuk om te doen. Nee, ook. niet om te doen. Verschrikkelijk, nee, <laughs> verschrikkelijk. Dat iedereen is zo slecht, dan hoor ik voor het nee, eerst. Het eerst die kost, kut het kost veel tijd, want die zagrijnige mensen die aan het winkelen zijn, die willen gewoon een HM in en niet naar jouw gauw hoer luisteren. Ja. Ik, ik zou het ook niet leuk vinden, namelijk als iemand daar toe komt. Yeah. En wat het zo is, je hebt dan zo'n microfoon in je hand waar een BN-kap overheen zit. Dat schrikt af als ja? een gek. Oh, okay. zeker of porno. Nee, ik wil gewoon vragen of wat porno. je lievelingseten ja, is ofzo. Ja, maar ja. dan, ja. Nee, okay. schrikt ook nee. wel af, ja. Dat was het allergeveiligste om te doen. Zie je nou, wilde worden... al... <laughs> later nooit Foxpop-verslag geven. Nee. Wat zijn jullie... Uh, dus los even van waar je dan over vijf jaar bent... Wat zijn jullie ambities? Waar je, uh, wat zou je nog willen doen, zeg maar? Stel je, stel je plakt er even tien jaar radio, tv, krant, alles... Whatever, metaalbewerking achteraan. <laughs> wat, zou je, wat zou je dan willen doen? begin even bij Wieke. Ik... Uh... Had een, tot een jaar of nou ja, acht maanden geleden dat ik nog nooit iets met radio gedaan. Dat vind ik nu te gek. Yeah. Maar ik heb ook nog nooit iets met tv gedaan of nog nooit iets met kranten of met tijdschriften gedaan. Dus oh, Ik ja. denk dat het goed is om je breed op te laten leiden. Maar ik zo? heb met jou wel eens een keer gesprekjes gehad over of je niet wilde presenteren en zo niet een ja. aanbieding, maar meer gewoon of dat of dat een soort van ambitie is. Ja. Maar dan had je toen de eerste keer had je het helemaal niet. Twee, ja. volgens mij, twee maanden in first ja, year. Ja. En een tijdje terug. Een paar weken geleden, drie <laughs> weken geleden. zo dus ja. dacht je van, nou, misschien. Er is een kleine... Ja, ik heb wel iets in me dat ik denk misschien ooit. Maar ik denk gewoon niet dat ik daar zo goed in ben. Oké. Okay. En dat is niet onzeker, maar ik denk gewoon dat ik dat niet echt kan. Oké. Okay. Maar je hebt ook niet die idee van ik ga het proberen? Zeker, of, of... zeker. Nee, zeker. Maar niet... Jullie hebben ook, ook BNNFM ja. gedaan ja. waar je dan een beetje zelf kon prut, ja? ja, dat lijkt me leuk om dat nu iets meer te gaan uitbreiden Zelf kon prussen klinkt meteen weer zo'n... Dat allemaal, was het gewoon. Was echt goed hoor jongens. Was oh. Ja, oh, dat was echt wel goed. Rotjes. Ja, rotjes. ja rotjes. echt wel Nee, okay. dat lijkt me leuk om iets uit te breiden. Maar ik uh, vind achter het schermen vind ik heerlijk. Okay. Dus misschien dat gewoon. Ja. En waar wat liggen jouw ambities? Nou, um, ik wil graag uh, ooit. In een buitenland uh, als journalist werken en dan uh, freelancen en radio, tv, krant, alles. Ja. En ik wil naar de Olympische Spelen. Oké. Okay. <laughs> als sporter wil jij naar de ja, spelen? Ja, ja. als wielrennen. Nou ja, wil en als dat, dat niet lukt, dan zou ik het wel als journalist ook wel goed vinden. Oké. Okay. <laughs> <laughs> het zou ik kunnen toch wel ah. Ja, je zit alleen niet op wielrennen, toch? Mijn club. Ik zit er nog niet op. Nee. Maar wel vaak op de fiets. Je fiets wel vaak, ja. ja. Oké. Okay. En jij? Wat zijn je ambities, René? Nee. Ik wil echt heel veel. <laughs> Ik wil heel erg graag uh, na mijn journalistiekopleiding opleiding eigenlijk nog een master doen. Het liefst internationale betrekkingen. Ik wil heel erg graag terug naar BNN. Om daar echt een, een vette baan nog te hebben. Redactie het liefste of productie. Ik wil heel erg graag uh, nog stage lopen. <laughs> bij een, een hele leuke... Uh, een hele leuke... Heel leuk programma, op het yeah. uh, liefst publieke omroep. Uh, ik wil heel erg graag naar het buitenland, om daar nog super vette buitenlandse journalistieke projecten te doen. Wat voor buitenland willen jullie naartoe eigenlijk wel? Nou, dan wil ik niet naar een Alanya of zo in Turkije. <laughs> nee? Om een kloes? Nee, ik... Uh... <laughs> ja, <dat laughs> nee. Nee. Gewoon, gewoon naar, naar oorlogsgebied of dat niet? Ja, lijkt me ja. echt heel erg gaaf. Oké, okay. heftig wel ja wil jij naar nou, Amerika Amerika of, Amerika, of, zo? of Frankrijk Tof, ja, of ja. en lukt jij dan daar ben ik ook over benieuwd ik wil niet, niet per se naar buiten nee maar wil maar. jij ooit iets anders dan dit uh, nou ik wel wel op een gegeven moment moet je wel doorgroeien zeg maar dus je kunt niet je hele leven lang... ik blijf niet nog vijf jaar in de, de vroege ochtend zitten tenminste dat, dat denk ik niet maar net wel zoals presenteren radio die... ja, ja ja ja zeker want <laughs> ik heb nooit nooit tv ambities gehad die heb ik eigenlijk nog steeds niet heel erg nee. en uh, uh, uh, en de schrijven vind ik wel leuk, maar kan ik zelf niet zo heel goed. En vind ik wel leuk op een weblogje, maar voor de rest uh, ontstijgt het dat niveau niet echt. Dus uh, en, uh, en radio kan ik wel goed. Dus, uh, dus doe ik maar radio. En ik vind het ook het leukste wat Sorry, Mag je even inbrengen? Ja? Dat vind ik grappig dat je dat zegt. Radio kan ik gewoon goed. Ja. Ik denk dat wij alle drie, nou laat ik heel voor mezelf spreken, dat nog, dat niet kan. En niet dat ik bedoel, we tien keer minder. Ondervaren dan jij? Meer ja, maar, ervaren ja, dan ja, jij? Ja, maar het is gewoon wat je. Wat je ik vind het radio heel erg leuk, dus dan uh, daar heb ik in getraind en ik denk dat het wel een beetje kan. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Ik het ook wel leuk. Ja, ja, nee, ja, wel. Ja, God, ja, ik vind ja. het van mezelf wel, dus. Nee, en dit is niet de allerbeste ooit, maar uh, kan het wel in ieder geval een beetje. <laughs> dus dat scheelt al een hele hoop. Uh, nou, laten we maar doen. Waar je over vijf jaar zijn. Dus we hebben nog tien minuten, jongens, en dan zit het erop. Goed. Ja. dan zit het is gewoon niet alleen de uitzending, maar ook de university. Uh, waar wil je zijn over tien jaar? En ik begin even met Wieke. Want Wieke die gaat uh, uh, nog zes maanden University Draagdramen plakken. Als soort senior feut. Ja. Uh, en dan, uh, dan ga je meerdere programma's doen hè, eigenlijk. Ja. Dat klopt. Ja. Moet ik dat nu uitleggen? Nee, mag gaan het we gaan nog heel he? even stil. Dat toch een beetje grijpje we, ja. we houden nog. Maar in ieder geval. Uh, dit programma sowieso. Zeker. ga je de, de, uh, de huidige Nieuwlichting University is ook begeleiden. Vind je dat leuk om te doen? Nee, nou, ik kijk hier heel erg naar huis. Jij ja, kijkt er ook een beetje tegenop. Ja, want ik ben wel. Ik ben niet iemand die uh, snel. Ja, boos worden is niet echt nodig. Maar ik kan niet zo snel. En nu moet het gebeuren. Ja. Dat kan ik gewoon niet zo goed, denk ik. En we knippen een, een beetje de, de, de lijntjes door natuurlijk. Het is allemaal iets minder. Wel iets minder, uh, minder vrijblijvend. Ja, zeker. Ja, tenminste ja. voor jou dan, nee, Voor de rest niet. Nee, nee, nee, <laughs> ja, ja, ja, Dat, dat, is dat wel... wordt wel even pittig, ja, ja. even wennen. Maar dat komt vast wel goed. Ook denk wel ik. goed. Ja. ja. En dan over vijf jaar? Over vijf jaar hoop ik dat ik uh, producer ben nog steeds. Maar misschien is. Ja, dat producer bij 3FM dan wel. Mm -hmm. En dan het liefst bij een dagelijks programma. Oh, ben je dan nou 25? Ja. Dan ben ik ja, net 25. En. Um, het liefst dan wel bij een dagelijks programma. Mm -hmm. Al denk ik wel dat ik na die vijf jaar ooit wel iets meer de diepte in wil gaan. Dus misschien dan toch Radio 1. Ja. Maar voorlopig vind ik 3FM, vind ik te gek. Dus okay. dan het liefst produceren, dat is wel mijn uh, afdeling, En waar ik. woon je dan? Dan woon ik in Amsterdam. Waarom niet in Utrecht? Want daar woon je nu. Ja. <laughs> nee, Amsterdam, dat is wel uh, ja, het kleine meisje in de grote stad. En woon je dan in een kamer of eigen appartement? Ik hoop dat ik dan wel mijn eigen plekje heb. Okay. Ja, dat zou leuk zijn. En doe je dan nog school? <laughs> ja, en dan maak ik nog steeds pasta met komkommer. Ja, ja. Yes, yeah. <laughs> en doe je dan nog school ernaast? Uh, nee, dan hoop ik dat ik dan wel klaar ben, ja. Oké, okay, en of... geen andere opleiding heb je gedaan? Nou, je misschien een master of zo in het buitenland. Heb je dan een vriend? Uh, nou, dat mag ik toch hopen. van wel. Ben jij ja. al getrouwd? Nee, alsjeblieft. Loop. Heb je al kinderen nee. Nee, als tienermoeder? Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Hier wil ik niet over praten. Nee, nee. <laughs> dat, niet? nee dat vind ik verschrikkelijk overlaading. Ja. Je, je bent toch wel... geen tienermoeder meer nee, hoor. Nee. Nee. Kinderen en trouwen, dat krijg ik heel mijn oud van. Maar je hebt wel een vriend in ieder geval. Dat hoop ik. Woon je samen? Nee, daar moet ik niet aan denken. Nee, nee lijkt me heel erg. Waarom dan? Ja, ik ben niet zo goed met... Uh, <laughs> ik hou er Kruisvorm. niet van. Ja, maar zo één op één of zo. Ik vind huisgrootjes moet ik al aan wennen. Ja? Ja, nee, dat moet heel lang wachten nog, denk ik. Oké. Okay. <laughs> Kruisschool gaat door naar Nathalie. Nathalie, waar ja. ben jij over vijf jaar? Waar ben je dan? Uh, uh, 26. 26. Oei. Oké. Okay. <laughs> ja. Oh, waar ben ik? Ja, um, ja. oké. Okay. Moet ik echt een plek noemen? want ik, ja, Dat wacht. weet ik nog niet precies. Maar wat ik net zei in het buitenland, hoop ik. Ja. Ergens. Als als uh, correspondent slash journalist slash freelancer. Dus een soort uh, en verslaggever eigenlijk ja. in het buitenland. Ja, voorbeeld. Voor, oh, beeld. voor beeld, ja. inderdaad. Ja. En welk land? Uh, Italië. Italië. Als ik iets moet zeggen. Spreekt maar dat kan ook iets anders zijn. Ja, dan okay. wel. Dus je hebt ondertussen in die vijf jaar nog een cursus yeah. Italiaans gedaan. Yeah. Oké, okay. waarom wil je dat zo graag? Waarom wil je persen naar het buitenland? Uh, avontuur. Iets okay. anders. Ja. En waar woon je dan? Welke stad in Italië? Um, nou, ik ben afgelopen zomer in Florence geweest. Dat was wel heel leuk. Okay. Of Rome. Ook leuk. Ook leuk, prima. Ja. Heb je daar een vriend? Ja. Ben je getrouwd? Nee, dat, nee, dat is wel vroeg. Ja, dat is wel vroeg. Ja. Ik, ja. ik stel natuurlijk vrij vroeg getrouwd ben, maar dat is eigenlijk heel stom. <laughs> Met 26 hoef je niet per se getrouwd nee. zijn. Oké, okay. en, en, en uh, doe je dan ook televisie of, en kranten? Uh, ja, en internet? Dat, dat hoop ik wel. Ja, want dat vind ik, ik vind het wel leuk om verschillende dingen te doen. Weet okay. ja, je beetje allround Ja, precies. Oké. Okay. Ja, René? Heb jij je vriend nog? <laughs> ik, heb geen, ik, ik zou het wel leuk vinden. Als je je vriend nog hebt? Ja. ja, ja okay. Dat zou wel 7, mooi zijn. Ja. Je bent 27? Ja, ja 27. Ja. En, en dan? Uh, waar, waar, waar, waar zit je? Um, ik, ik hoop of in Amsterdam met echt een ontzettend keigave baan... Uh, bij een gruwelijk omroep waar ik uh, ontzettend voor uitgedaagd... en waar ik ook goed in ben. In radio of tv? Uh, mag allebei. Oké. Okay. En uh, het zou ook in het buitenland uh, kunnen zijn. Ik denk dat het wel, of ik zit in Nederland, of ik zit al een paar jaar in het buitenland. Mm -hmm. Ja. En wat, en wat wil je dan? Wil je dan uh, redactie of presenteren of verslaggeving? Voor nu zeg ik redactie. Oké. Okay. Waarom niet verslaggeving of presenteren? Verslaggeving vind ik ook heel erg vet, en uh, presenteren. Um, uh, ik, ik, op dit moment ligt daar mijn ambitie ook helemaal niet. Ik wil nog veel meer van het vak leren voordat ik uh, dat, dat überhaupt in mijn hoofd krijg. En nou ja, denk dat... Het is niet per, se, niet per se beter of slechter natuurlijk. Ja, ik oh, weet... Het is gewoon iets anders ding. Ik weet kan. Daarom denk ik. Ik okay. denk misschien dat ik een andere kwaliteit heb. Oké. Okay. Ja. <laughs> wil jij trouwens presteren, Nathalie? Uh, dat legt mijn ambitie ook niet. Nee, nee. Dat is grappig. Dat ben niemand. Vroeger waren we hadden voorheen hadden we altijd uh, de wil iedereen heel graag uh, presenteren. Ja. Nee, wie weet, het kan nog, hè? Ja, dat ja. kan wel. Ja, het, maar... ja, het ligt niet vast, hoor. Het nee. nee. zit niet oh. zo meteen een stempeltje op dat het per se moet nu. Ja. Uh... <laughs> Oké. Okay. Okay. Oké, okay, dat is goed. <laughs> uh, goh, we moeten nog even hebben? We hebben vijf minuten en zit een beetje op. Zullen we nog een plaatje draaien? Nee, ik heb één ding nog nee. wat niet gehoord. Wat dan? Wat jij nou leuk van ons vindt. Ja. Oh ja, dat is waar oh ja. Dat moet ik ook nog vertellen. <laughs> of wil je eerst een plaatje dat je erover na kan denken. denken? Dat mag ook. Uh, ja hoor, dat is goed. Heb je nog ja. iets leuks? Ik heb Jack White klaar staan, ja, maar er mag ja, er andere ja, zijn. Nee, ja, nee. Jack, ja, White. Jack White! Oké, okay, I'm shaking.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 no feet run het bier wel achter ons gelaten en uh, zijn we een ontbijt aan het maken. <laughs> wat uh, jullie uiteraard hebben we weer geregeld. Uh, Versus jus, croissants. Vers croissants, croissants. Croissant. <laughs> het zit er ook op jongens, twee minuten hebben we nog. En dan uh, zit de uh, university Holy erop. Uh, ik moet nog even zeggen wat ik van jullie vind. Ik vind jullie en uh, de... de uh, dat zeg ik tegen alle groepen, maar dat is tot nu toe, telkens gebleken, de, de beste groep tot nu toe. Uh, sowieso jullie bij elkaar uh, drieën. Uh, afzonderlijk kan ik niet echt zeggen van god, wat vind, dat, dat, dat, uh, zo vind ik jullie. Maar ik had bij wieken altijd dat, uh, uh, dat ik een soort van nieuwe energie kreeg, zeg maar. En het is best wel lastig om heel veel nachtradioprogramma's te maken en elke nacht op te staan en zo. Maar uh, ik kreeg altijd enorm veel energie van, uh, van uh, jou. van jullie allemaal? En van Natalie kreeg ik, je uh, ik kwam, ik kwam altijd met goede ideeën. Waardoor ik uh, uh, dacht van, oh ja, oké, okay, die kan kun je ook nog opkijken. Dus ik kreeg echt een beetje een soort nieuwe creatieve boost van. Dus energieboost. En ik kreeg uh, bij René altijd het idee van... oké, okay, als ik dingen aan René geef, dan komt alles goed. Dus een soort van uh, uh, ja, moeder-idee, dat is, vind ik zo lullig klinken. Maar het, uh, uh, het, uh, het idee dat alles als je bij jou iets neerlegt, komt alles goed. Dat is volgens mij echt een van de betere eigenschappen... die je wel kunt hebben als, uh, als uh, radioprogrammamaker in het algemeen. Dus dat, uh, maar bij elkaar vond ik jullie echt een, echt een mega briljante groep. En vooral de laatste weken deed ik niks meer aan het programma. Hoefde ik er alleen maar voor te op te lepelen. En kwam alles, alles goed en dat was heel knap. Dus uh, dank <lacht> voor jullie, uh, voor jullie uh, maandenlange zorg voor dit programma. En het gaat jullie enorm goed. Ik weet 100 zeker dat ik jullie allemaal uh, tegen de komende... De, de komende Maanden, slash jaren, dus we hoeven helemaal geen afscheid te nemen. We spreken elkaar ongetwijfeld weer. Maar Luc, ja. ook dank jou. Graag gedaan. Dan dank je wel. Ja. Voor het alles. Dat is allemaal cool uh, allemaal. Dankjewel en tot, uh, uh, tot snel weer, jongens. Tot oh erop. <laughs> tot zover 4 7. Volgende week een nieuwe met een nieuwe lichting BNN University. Tot dan. B -M -M.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 Maar gelukkig uh, krabbelt Janine ook alweer op. Je mag dan het volgende zinnetje doen. Straks, van 8 tot 10. Vroegere vogels. En nou even laten horen dat we het nog niet verleerd zijn. Met Andrea van Pol en Ivo de Wijs. Radio 1, het nieuws van alle kanten. E-matching. <middels> e Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?